In Saarland werd die linker derde met 13%, gevolgd door de rechtspopulistische AFD met 6%. De groenen lijken in Saarland de kiesdrempel niet te halen. In Zuid-Soedan zijn gisteren zes hulpverleners gedood. Volgens de VN werden ze in een hinderlaag gelokt toen ze onderweg waren van de hoofdstad Juba naar een plaats in het oosten van het land... De VN heeft niet gezegd voor welke organisatie de hulpverleners werkten en uit welk land ze kwamen. Het is al de derde keer deze maand dat hulpverleners in Zuid-Soedan worden aangevallen. Sinds het begin van de burgeroorlog in 2013 zijn al 79 hulpverleners gedood, van wie 12 dit jaar. De verwachte verkeerschaos vanwege werkzaamheden op de A1 is vandaag uitgebleven. Zowel rond Amsterdam als bij Utrecht was het volgens Rijkswaterstaat relatief rustig. Gisteren waren er grote problemen door de afsluiting van de snelweg tussen Diemen en Muiderberg. Maar vandaag was er minder verkeer, zegt Rijkswaterstaat. Op de omleidingsroute was het wel drukker dan normaal, maar grote problemen waren er niet. Op de A9 was er wel veel overlast doordat de Wijkertunnel was afgesloten voor onderhoud. Het verkeer moest omrijden via de vernieuwde Velsertunnel op de A22. De wielerwedstrijd Gent-Wevelgem is gewonnen door Greg van Avermaat. De 31-jarige Belg was na 249 kilometer in de eindsprint net iets sneller dan zijn landgenoot Jens Keukenleren. Beste Nederlander was Nicky Terpstra, die vierde werd. Vrijdag won van Avermaat ook al de E3-Harelbeke. En vorige maand de Omloop het Nieuwsblad. Het weer, vrijwel overal is het nog zonnig. Nou, inmiddels niet meer. Maar het was zonnig. Vannacht kan in het noorden nevel of mist ontstaan. Minima tussen 1 en 5 graden. Morgen is het in het noorden eerst grijs. Verder is er volop zon en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het en Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn op dit moment geen...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 En het wordt uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest onder leiding van Carlo Maria Giolini.